7 uur. Dit is Radio 1, met Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal. Beleggers die durven weer zijn niet meer bang voor de financiële crisis en keren terug naar de beurs. En afluisteren en de woede daarover. In Brussel willen ze nu wel eens actie. Nu eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten. Steeds meer mensen met een eigen huis hebben problemen met het betalen van hun maandelijkse hypotheeklasten. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse hypotheekbarometer van het bureau kredietregistratie, het BKR. De afgelopen halfjaar zijn er bijna 10.000 probleemgevallen bijgekomen. In totaal zijn er nu ruim 90.000 mensen die moeite hebben om hun hypotheek te betalen. Het BKR spreekt van problemen als betalingsachterstand meer dan vier maanden is. Het aantal probleemgevallen stijgt wel minder snel... maar het BKR vindt het nog te vroeg om te spreken van een trendbreuk. Het vermiste Amersfoortse PvdA-raadslid Ramon Smits Alvarez... is gistermiddag doodgevonden in Spanje. Hij is van een brug gesprongen. De 34-jarige Smits Alvarez verdween een kleinste twee weken geleden... en nam zijn paspoort mee en pinde 4000 euro van de partijrekening. Een zoektocht in de buurt van zijn vakantiehuis in Spanje leverde niets op... en ook zijn familie in Galicië kon hem niet traceren. Verslaggever Martin de Wit van RTV Utrecht was al in Spanje vanwege de zaak Alvarez. Hij werd aan het eind van de middag gebeld door een tante van het raadslid. Alvarez zou hebben doorgegeven dat hij zelfmoord wilde plegen door van een brug te springen. Ze ja, dus zoeken naar ons toe of wij niet bij bruggen wilden gaan kijken. Dus dat hebben we een poosje gedaan. Een aantal bruggen langs, maar ja, er zijn hier oneindig veel bruggen. Maar Uiteindelijk kregen we de mededeling dat we bij een specifieke brug uh, moesten zijn, bij, uh, bij Ponte Toen we daar kwamen toen was de politie daar al bezig en uh, toen was, uh, was het onderzoek al volop gaande.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 Het is nog onzeker of de strengere regels er komen. Ook het Europarlement en de lidstaten moeten nog naar de wet kijken. Volgens Europarlementariër Sofie in het veld van D66 is zo'n wet niet voldoende. Europa moet ook heel zelfbewust uh, zorgen dat die wet ook nageleefd wordt. En tegen de Amerikanen zegt: jongens op Europees grondgebied gelden de Europese wetten. President Obama heeft in een telefoongesprek met zijn ambtgenoot Hollande geprobeerd de Franse boosheid weg te nemen over de afluisterpraktijken door de inlichtingendienst NSE. De Fransen zijn diep geschokt. Obama vertelde Hollande dat de Amerikanen de activiteiten van de NSE tegen het licht houden om een balans te vinden tussen privacy en het beschermen van de veiligheid van de Amerikaanse burgers. Toeschouwers kunnen een belangrijk aandeel leveren in het voorkomen van geweld in de sport. Dat concludeert Veiligheid NL uit een onderzoek naar geweld binnen en buiten de lijnen.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 Dan het weer nog zon en erg zacht vandaag. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 in het zuidoosten. Vanavond vanuit het westen regen. Morgen en donderdag enkele buien, ook af en toe zon en 15 tot 19 graden. Vanaf zondag flink koeler, het wordt 11 tot 14 graden. Verkeersinformatie naar de ANWB, Kees Qua kilometers valt het erg mee met deze ochtendspits. En de problemen zitten bij Rotterdam. Het heeft allemaal te maken met een ongeluk wat er gebeurd is op de A15. Vanuit Goorke naar Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk. Er staat 6 kilometer verder nu vanaf Alblasserdam En bij rotterdam IJsselmonde zijn drie rijstroken dicht. Ook het verkeer op de A16 heeft er last van vanuit Breda naar Rotterdam. Daar staat het stil tussen Zwijndrecht en Knoopend Ridderkerk. 4 kilometer. Verhoudingen waren zo verstoord... dat premier Rutte maar even met president Poetin geen bellen gisteren. Hoe dat in Moskou is aangekomen, hoort u zo. Zeg, ga jij morgen ook naar Duitsland voor die bespreking? Tuurlijk. Oké, okay. rij je met mij mee? Nee, dankje. Ik zit business. Oh, toen maar. Ja,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 Samen sterken, Rabobank. Het NOS Radio Injournaal, Marcel Oosterd en Lara Rensen. Presentator Bagram Sadeghi was een mailtje kwijt en hij dacht: ik weet wel een plaats waar ze mijn mail kunnen terugvinden. Hallo, help Ik Hallo, Caroline van Holland. Is dit NSA? Uh -huh. Ja, de NSA. Nu meer over de plannen in Brussel en de woede in Frankrijk over dat afluisteren. En boos was hij, Franse minister van buitenlandse zaken Laurent Fabius over de NSA. Onacceptabel noemde hij het dat daar in een maand 70 miljoen telefoongesprekjes en smsjes van Fransen zijn afgetapt. Ce type de pratique, entre partenaires uh, qui porte atteinte à la vie privée est Amerikaanse antgenoot van Fabius, John Kerry, probeerde op bezoek bij hem de goede vrede te bewaren zonder beterschap te beloven. And our goal is always to try to find the right balance between protecting the security and the privacy of our citizens. And this work is going to continue, as well as our very close consultations with our friends here in France. Tussen werd in Straatsburg een volgens Europese politici baanbrekend compromis gesloten in de hoop de Amerikanen onder druk te zetten. De burgerrechtencommissie van het Europarlement ging akkoord met een nieuwe Europese verordening voor databescherming. Gaan we maar naar Straatsburg naar correspondent Sadé, Tijn, want wat staat er dan in die verordening? Nou uh, ja, jullie hebben vast ook uh, al Facebookend en googlend... dat er allerlei advertenties van bedrijven en instanties in je scherm opduiken. Nou, vaak hebben die wel iets te maken met waar je net met vrienden over aan het chatten was. Je zou kunnen zeggen het lot van elke surfende burger... Uh, maar het komt allemaal wel degelijk omdat bedrijven als Facebook en Google... jouw gegevens ongevraagd doorgeven aan de partijen. Er is een wet in de maak die de spelregels voor het eerst in heel Europa hetzelfde maakt... en waardoor dus Facebook en Google... ...jouw gegevens dus niet meer zomaar mogen doorspelen. Mm, maar dan kan ik mij voorstellen dat Amerika nog altijd blijft uh, dwingen om dat wel te doen. Uh, kunnen bedrijven dat dan naar zich neerleggen met deze wetgeving, Tijn? Nou, nee, we dreigen als die wet er komt echt uh, uh, flinke boetes. Kijk, je moet het een beetje zo zien. Uh, er is natuurlijk een link uh, met alle recente spionageactiviteiten... De onthullingen daarover van klokkenluidersnoden, die hebben Europa zeker wakker geschud. We weten nu hoe kwetsbaar we zijn. Maar voor alle duidelijkheid, deze wet zou nog niet het antwoord zijn op al deze scandageschandalen. Het gaat er vooralsnog nog alleen maar om dat je zicht krijgt op wat er met je persoonsgegevens gebeurt. Als bijvoorbeeld Amerikaanse autoriteiten Facebook ik noem maar wat, vragen om jouw gegevens... dan moet met die wet Facebook jou daarvan op de hoogte brengen. Ben je niet eens met hoeveel Facebook dat aanpakt, dan kun je uh, nu uh, al die wet is, naar een rechter in jouw land. Maar ja, dat opsporings- en inlichtingendiensten, bijvoorbeeld in Amerika, hun eigen methodes op zullen nahouden, bijvoorbeeld met aftappen van telefoon, ja, dat hou je met deze wet nog niet tegen. Ja, het is een, al dan een stevig signaal van, van Europa richting ja. Verenigde Staten. Zal het gevolg hebben voor ja. de relatie tussen die twee? Ja, zeker. Uh, nou, je moet uh, bedenken, we zijn te, tegelijkertijd uh, tussen Europa en Amerika allerlei teams bezig met het onderhandelen uh, over vrijhandelsakkoorden. Nou, uh, hier zeggen het parlementariërs, gisteravond ook hier in het halfgrond, die zeiden mij, de sfeer zal er niet beter op worden. Ja, de boodschap van Europa is duidelijk. Hè? Europa wil gewoon eindelijk uh, over die uitwisseling van persoonsgegevens met de Amerikaanse overheid zelf... Uh, op termijn uh, afspraken maken. Nou, er is nu voor een omweg gekozen... als Facebook en Google zometeen torenhoge boetes krijgen... als ze zich niet aan die wet houden... Ja, dan zullen die op een gegeven moment zelf naar de Amerikaanse overheid gaan... met het verzoek, zeg, los dat nou eindelijk eens op met Europa? Nou, en dat is dat opvoeren van die druk. Tijn Zadé vanuit Straatsburg. En we praten daar straks over door. Na acht uur zal dat worden met de internetdeskundige Danny Mekic. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. En excuses trouwens voor de dramatisch slechte lijn met onze correspondent. Het is elf uh, minuten over zeven. Beleggers zijn niet meer bang voor de financiële crisis... en keren terug naar de beurs. kwart van de beleggers is bereid om het risico weer te nemen. Dat blijkt uit onderzoek van vermogensbeheerder Schreuders. TNS Nippel, onder Nederlandse beleggers. We hebben nu contact met Michiel van Meulen van Schreuders. Goedemorgen. Goedemorgen. Als vermogensbeheerder wilt u natuurlijk graag dat mensen gaan beleggen. Kan ik mij zo voorstellen, want dan verdient u ook wat geld. Wat vindt u ervan dat mensen meer vertrouwen hebben in de beurs? Uh, volgens mij wilt iedereen graag dat mensen meer beleggen. Met name de bedrijven waarin belegd wordt. Uh, wij vinden het uiteraard uh, positief. Uh, ten opzichte van vorig jaar is het vertrouwen een stuk groter en de mensen hebben meer uh, de behoefte om hun vermogen te gaan opbouwen... Uh, terwijl ze vorig jaar eerder de behoefte hadden om hun vermogen te behouden. Mm -hmm. Dus ze durven weer wat risico te nemen, eventueel wat meer rendement, voor wat meer rendement te kiezen? Ik denk dat ze inderdaad voor wat meer uh, rendement willen gaan. De spaarrentes zijn inderdaad uh, bijzonder laag. Uh, dus ja, als je je vermogen wilt opbouwen, uh, dan zal je toch eerder naar de beurs stappen. Maar meneer Vermeulen, de crisis zit toch nog vers in het hoofd. Sterker nog, is nog helemaal niet voorbij. Waar komt dat uh, vertrouwen dan vandaan? De afgelopen paar kwartalen hebben we toch een wat, wat positiever nieuws ontvangen vanuit de verschillende ontwikkelde regio's. Zowel Europa en dan met name natuurlijk Duitsland, maar ook uit de Verenigde Staten. Ook al is het nog steeds gemengd, de trend lijkt wat positiever te zijn. Mm. Ja, dat kan ook natuurlijk uh, zich tegen je keren. Hè? Uh, zoals Marcel wel aangeeft, de crisis ligt hopelijk nog bij iedereen vers in het geheugen. Uh, kunt u ook zien nu al of er veel risico wordt genomen? Of wordt er toch nog voorzichtig belegd? Uh, wordt denk ik toch nog wel redelijk voorzichtig belegd. Uh, we zien een, een draai richting beleggingsfondsen. Dus mensen zijn minder geneigd om meer te investeren in individuele... Uh, aandelen of obligaties. U wou maar zo... zeggen, er wordt uh, gespreid belegd. Er wordt meer gespreid belegd. Uh, in aandelenfondsen, beleggingsfondsen. Uh, ook, bijvoorbeeld ook fondsen die een samenstelling zijn... van verschillende producten, waardoor er nog meer spreiding ontstaat... wereldwijd en uh, qua, laten we zeggen, beleggingsproducten. Uh, dus ja, we moeten... We zien inderdaad een, een, een toename in de interesse eh, om zeg maar spaargeld om te zetten in beleggen. Waar vorig jaar nog maar 15% überhaupt eh, erover na wilde denken om spaargeld naar de beurs te brengen... is dit uh, inmiddels al gestegen naar zo'n 21 procent. Ja, maar het spaargeld valt natuurlijk ook helemaal niets meer te verdienen. Ziet u ook nog wel een verschuiving in waar belegd wordt? Zijn het toch de oude bekende fondsen... Waar, uh, die veel zekerheid bieden waar ze in investeren? Of ook wel nieuwe initiatieven? Um, ja, met name zien we de uh, inflow, laten we zeggen, dus de, de beleggingen naar uh, de Verenigde Staten. En het is voor het de derde jaar achtereen dat we daar een stijging zien. Uh, maar ook Europa is, uh, is weer wat populairder aan het worden. Waar vorig jaar uh, de belegger het risico om te beleggen in uh, Europa groter achtte dan bijvoorbeeld in Afrika, hmm. uh, zien we dat uh, nu die, uh, die belegger Europa een stuk veiliger acht. Hebben bedrijven daar ook wat aan? Is dat positief nieuws voor het aantal investeringen... in bijvoorbeeld Nederland of andere Europese landen? Ja, in, in Nederland uh, hebben we nu geconstateerd... tenminste de groep die we hebben laten onderzoeken... en dat is ongeveer dezelfde die we voor het vierde jaar nu laten onderzoeken... dat bijna een kwart van die beleggers... geen uh, directe investeringen meer heeft in Nederland... Hmm. Maar tegelijkertijd zien we ook een verschuiving naar wat meer internationale be uh, beleggingen. Dus daar zit Nederland uiteraard ook in. Maar specifiek Nederland, dat is aan het afnemen. Oké. Okay. Enige idee waarom dat is, meneer Vermeulen? Ik denk dat uh, de belegger meer informatie heeft. Uiteraard heeft de adviseur ook heel veel informatie. en De transparantie is een stuk groter. Waardoor, laten we zeggen, de bereidheid om het geld naar uh, gebieden buiten Nederland te brengen ook een stuk groter is. Ah, oké. Okay. Ja, men kiest eerder dan voor, voor het buitenland. Niet per se eerder, maar ik denk dat er een, een betere mix uh, zal ontstaan. Michel Vermeulen van Schouders, dank u wel hoor. Graag gedaan. Bubbelen op 50 meter hoogte. Verslaggever Marno Hallo. Rimmers hoort het in Amsterdam. En daar luistert hij naar de woeste plannen met een hijskraan. Oh, oké. Okay. Dus zullen wij eens even naar de verkeersinformatie gaan. Dus even we horen van Kees Kwaks hoe het gaat op de Nederlandse snelwegen. En het zal, als het goed is, Kees, niet zo heel druk zijn... want het is herfstvakantie, zei je eerder al. Wat zie je? Dat het minder druk is dan, uh, dan normaal op de tijdstip... maar dat er toch een aantal pijnpunten zijn. die zitten zeker bij Rotterdam. Daar begon het eigenlijk allemaal vanochtend met een ongeluk op de A15. Vanaf Van Goorikamp naar Europoort. Europort, rotterdam, rotterdam IJsselmonde zijn drie rijstroken dicht. En daar blijven ze nog wel even. Rijkswaterstaat denkt uh, pas om rond kwart over acht... weer rijstroken vrij te kunnen maken daar. Het zat acht kilometer verder vanaf Papendrecht... Ook het verkeer op de A16 heeft er last van. Vanaf het Dordrecht centrum tot knooppunt Ridderkerk, 6 kilometer. Het verkeer op de A15 kan vanaf knooppunt omrijden naar Rotterdam. Dat zal dan moeten gebeuren via Utrecht over de A2 en de A12. Een, ongeluk op de, nee, een kapotte vrachtauto zie ik op de A28 vanaf Assen naar Groningen. Daardoor staat de file tussen Assen en Vries 4 kilometer. De rechterrijstrook is er ook eens dicht. Premier Rutte, u hoorde dat, heeft met de Russische president Poetin gebeld. Na het gesprek maakte Rutte bekend dat ze allebei de blik op de toekomst willen richten. Incidenten van de afgelopen weken mogen de goede betrekkingen tussen Rusland en Nederland niet in de weg staan, is de conclusie. Maar er is de afgelopen tijd natuurlijk wel het een en ander gebeurd. Zetten we koers naar de noordelijke wateren. Vaart u mee, we beginnen in Moermansk. Greenpeace protesteert tegen gasboringen bij Nova Zembla. Gisteren zijn twee bemanningsleden van de Arctic Sunrise al door de Russische kustwacht gearresteerd. We hebben al een paar keer tegen de Russen gezegd, uh, laten mensen vrij, dat is niks nieuws. Maar wat ik nu ga doen, is met de Russen praten. Uh, met als doel, wat mij betreft, om ervoor te zorgen dat mensen snel uh, vrijkomen. Ook in Rusland is het in het nieuws ophef over de diplomaat Dmitri Borodin... die afgelopen zaterdag in Den Haag werd aangehouden. Alweer een incident uitgerekend in het vriendschapsjaar dat we hebben met de Russen. We willen wel eens weten wat zich daar nou heeft afgespeeld in die woning van die Nederlandse diplomaat. Maar het staat wel vast dat het om Onno Elderenbos gaat. Een 60-jarige diplomaat, een hele ervaren diplomaat. Daar gekneveld, vastgebonden en geslagen. En ook het meubilair in zijn flat is, uh, is beschadigd. Een hart met een pijl erdoor getekend met lippenstift. Ik wil eerst even deze kwestie uh, zien uh, op te lossen. En dan kijken we verder wat we gaan doen. En ik wil dat ook allemaal op rij zetten, aan de Kamer melden... en dan morgen met de Kamer bespreken. Gisteravond dus is er ingebroken in een woning... die wordt beheerd door de Russische ambassade. Het is een pand dat uh, in beheer is van de uh, Russische ambassade... maar geen diplomatieke vestiging is. of uh, is maar een, een pand waar uh, medewerkers van de Russische ambassade wonen. En zo ging dat aan ons voorbij de afgelopen weken. Correspondent David-Jan Godvoor in Moskou heeft ook alle verhalen gevolgd. En ook het gesprek tussen Rutte en Poetin. Uh, David-Jan, al weten we niet ja, wat daar gezegd is natuurlijk onderling. We en We kennen alleen de uitkomst. Heb jij enig idee wat er besproken is? Nou, ik, weet, ik ben er niet bij geweest, dus ik weet het natuurlijk ook niet precies. Uh, en er is ook niet zo heel erg veel bekendgemaakt na afloop... maar ze hebben het in ieder geval gehad over de recente, zoals ze het noemen... onfortuinlijke incidenten over en weer. En dan gaat het natuurlijk over de arrestatie van een Russische diplomaat in, in Den Haag... en de mishandeling van een uh, Nederlandse diplomaat in Moskou. Nou, verder lijken Rutte en Poetin het erover eens... dat het Nederlands-Ruslandjaar in een goede sfeer moet worden afgesloten. En dat zal dan moeten gebeuren door koning Willem-Alexander <coughs> en president Poetin. In Moskou. Nou, daar lijkt het over eens. Overeens. Hoewel, de website van het Kremlin meldt dat, dat die ontmoeting tussen Willem-Alexander en Poetin op 8 november gebeurt. Terwijl het bezoek van de koning voor 9 november stond gepland. En die website van het Kremlin meldt ook dat die gezamenlijke afsluiting er komt. Terwijl de Rijksvoorlichtingsdienst op, op, op zijn site dat Poetin en Rutte de intentie hebben uitgesproken. Om dat Nederland-Rusland jaar succesvol af te sluiten. En dan citeer ik, zo mogelijk met een ontmoeting tussen koning Willem-Alexander... Alexander en president Poetin. Daar zit dus nog een slag om de arm. Uh, we zullen zien de komende dagen wat er precies gaat gebeuren. Ja, betekent het, David-Jan, dat we weer maten zijn? Want we hebben nog nee, wel wat ik... Nederlanders en een schip in Moermansk, hè? Ja, ik vind het ook nog wel voorbarig om, uh, om te doen alsof nu alles weer koek en ei is. Want er is natuurlijk niet alleen de afgelopen weken... maar het afgelopen half jaar zeker nogal wat gebeurd. Uh, maar het feit dat Poetin en Rutte elkaar gesproken hebben... dat duidt er in ieder geval op dat uh, Nederland en Rusland... na al die incidenten rust in de tent willen. Dat ze even afstand willen nemen en, en willen proberen die onenigheid uit te praten. En dat is vooral een Nederlands belang... Want het Nederlandse bedrijfsleven dreigt de last te krijgen van die ruzie. Uh, maar nog niet alles is opgelost. Hè. Gisteren heeft Nederland een spoedprocedure aangespannen... bij het internationale zeerechttribunaal in Hamburg... om uh, dat Greenpeace-schip, de Arctic Sunrise en de bemanning vrij te krijgen. En zulke soort procedures vinden ze echt niet leuk in het Kremlin. En dan speelt ook nog steeds de kwestie van die gearresteerde Russische diplomaat in Den Haag. En Rusland wil dat de agenten die dat hebben gedaan worden gestraft... en eist ook een schadevergoeding voor het gezin van de diplomaat. En dat vinden ze in Den Haag weer niet leuk. En zo zijn er nog wel meer onderwerpen die niet zijn opgelost. Maar ja, wie weet is de ergste kou uit de lucht. En kunnen Nederland en Rusland zich, zoals de Rijksvoorlichtingsdienst meldt... weer op de toekomst richten. We zijn on speaking terms. David-Jan Godfoy in Moskou. Dank je wel. Dat was Paul McCartney. En de Radio 1 CD, het nummer Everybody Out There. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien het NOS Radio 1 journaal. Maino Remmers is in de haven van Amsterdam. Maino, ik hoorde je net uh, met de mensen onderhandelen over een, een nieuwe haak. Hoe ga je daar eigenlijk naar boven? Hoe bedoel je, hoe ga je er komen? Nou, die haak. Die, uh... Misschien of... Uh... Is er een trap? Oh, die... Ja, dat weet ik. ik zal dat verhaal eens even oppakken. Ja. Dat was Ruud van der Sluis. U had het net over een, een haak. U, een haak had u het over. Ja, die aan die kraan hing. Ja, dat, dat was een beste knaap. hoor. Ik denk mal hoog. Is die er nog, die haak? Nee, was het maar waar. We hebben ons dat al afgevraagd. Waar is dat ding gebleven? En, ja, en... Dus Fortsie. Ja, de haak ja. is weg. Maar er komt wel een haak aan straks. Ja, zeker. Een, een kraan zonder haak is geen, uh, ja. geen kraan. Edwin Korman, Rudy is de projectleider, de initiatiefnemer. Zelf zegt hij net, kranenfetischist. Want wat bent u er wel van geworden. Ja, op een gegeven moment verword je het tot zoiets. Je hebt een hele club mensen om je heen die zo enthousiast zijn. Nou, Ruud is er een, Gerard is er een, dat is een hele club. Ja. Op een gegeven moment moet je ook wel een beetje gek zijn... om, om zo'n ding op te pakken. Ja. En de gekte is dan dat je een oude hijskraan ziet... op de oude NDSM-werf in Amsterdam-Noord. De enige die er nog stond, kraan nummer 13... En dat hij bijna omvalt van ellende, dat hij staat weg te roesten. dat je denkt, daar ga ik een hotel van maken. Ja, dan moet je wel een beetje... Ja, het, dat is één. Maar het, twee jaar lang hier met een heel team van 32 bedrijven... Ja. Uh, echt buffelen uh, tot op laatste moment met Want allemaal... Het is een rijksmonument, dus je hebt met ambtenaren te maken. Ja. Welstand, veiligheid. Eén feest. Een groot feest. Ja, ik zie het al ja. ja. ja. Kopzorgen waren het, maar het is voor elkaar gekomen. Het apparaat is drie twee, drie maanden geleden uit elkaar gehaald. Naar Friesland gevaren, compleet hersteld. Want het was volledig verrot, hè? Ja, dan kan je wel zeggen, ja. Het was levensgevaarlijk om eronder te lopen. Hè? Met, met windkrachten, euh, nou ja, bedenk het maar. De andere kranen, er stonden, die een heleboel zijn allemaal omgewaaid. In, in, in de, de toren van de kraan. Er zijn drie hokjes gemaakt, daar komen hotelkamers in. Er komt ook nog een tv-studio in, voor wie? Ja, wat uh, een televisiestudio. Je moet je voorstellen, hij staat midden op het, uh, op het uh, NDSM festivalterrein. Dus heel veel festivals, events. Uh, we zijn ook met formats bezig. Ja? Eigen televisieproducties, uh, talkshows straks. Dat kan je dan in dat ding doen? Ja. Op, dus even... op grote hoogte? Ja. Naast die Veralda uh, Hotel, naast Veralda Hotel komen, uh, komt die studio. Het is een uh, vrij kleine studio, maar ja. ik hoor steeds Veralda. Het is de Veralda kraan. Paral, Veralda. Veralda, wie ja. is Veralda dan? Ja, so, Veralda is een dame die uh, een dame. Ja, ze een non in de jaren 50, uit de tijd dat de kraan heel actief was, een aantal heroïsche daden heeft verricht en niemand kende haar. Dus uh, we hebben haar een beetje geëerd door de kraan. Uh, die Al die kraan hadden namen. Ja, kraan. Het is, dit is eigenlijk ook een de van origine is dit een, een Hansen kraan. Dat is uh, de, fabrikant. de fabrikant uit Rotterdam. Bestaat niet meer. Ja. Het is een echte werfkraan geweest. En Ruud van der Sluis heeft altijd op, op de werf gewerkt. Toen, toen er nog schepen werden gebouwd. U bent blij dat de kraan terugkomt. Wel zegt u jammer dat hij niet helemaal in de originele staat is. Ja, het zijn uh, compromissen die je moet zoeken. Kijk, doe je er niks aan, dan valt hij om en uh, laat je hem zo staan als je was, dan heb je daar ontzettend veel geld voor nodig... Ja. om dat te restaureren. Nou, dat geld is er niet en dat heeft niemand. En, en dus, en heb ja. is, maar en het die is die... wel slim gedaan. Wat ze hebben gedaan, is alle stukken die er origineel niet op zaten... bijvoorbeeld twee van de drie hotelkamers... en het ontvangstgedeelte, dat is knalrood. Alles wat knalrood is aan de kraan, is nieuw. Ja. Ja, dat klopt. Uh, dat is een Amsterdams rood. En de hele kraan is dus wel gerestaureerd. Dus alles wat grijs-blauw is en DSM-blauw. Ja. Het zijn de originele kleuren. We hebben ze onderzoek gedaan. Uh, dus stel dat je de kraan weer helemaal in de oude staat zou willen brengen. Dan haal je alles wat rood is, haal je eruit en eraf. En dan hou je dus de oude kraan weer over. Wanneer staat die overeind? En we hopen morgen. Maar ja, ijs en Gaat hadden gaat de Harderwaarde Windkraan 5-6. Dan moeten we stoppen vanwege verzekeringstechnische regelingen. Maar het ziet er prachtig uit, het weer voorlopig. Dat wel. Weet nog niet hoe je erin komt, Maino. Dat horen we dan zo wel, hè? Ja. Met een ja. trap of zo. Nou, Goed. Maino Remmers bij de kraan in Amsterdam. U hoort zo meer van hem. De boosheid in Parijs, hoort er straks. Ford introduceert de supercomplete Monteo Platinum. Met Alcantara-leder, touchscreen-navigatie... Xenon-verlichting en heel veel meer...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 Half acht, nu het NOS-journaal Jan van der Putten. Steeds meer mensen met een eigen huis hebben problemen met het afbetalen van hun hypotheek. Dat meldt het bureau kredietregistratie BKR. Het aantal probleemgevallen groeide het afgelopen half jaar met 10.000 tot ruim 90.000. Het vermiste Amersfoortse PvdA-raadslid Ramon Smits Alvarez... is gistermiddag dood aangetroffen in Spanje. Hij is van een brug gesprongen. De 34-jarige Smits Alvarez verdween een kleine twee weken geleden. Hij nam zijn paspoort mee en pinde 4000 euro van de partijrekening. De basispremie van zorgverzekeraar Zilveren Kruis... wordt volgend jaar 8,30 euro per maand goedkoper. Dat scheelt per jaar bijna 100 euro. Zilveren Kruis is de eerste grote verzekeraar... die de zorgpremie voor volgend jaar bekend maakt. Toeschouwers bij sportwedstrijden kunnen een belangrijk aandeel leveren... in het voorkomen van geweld, zegt Veiligheids.nl na onderzoek. Vooral veertigers blijken invloed te hebben op de omgangsvormen. Veiligheid.nl roept op meer te doen aan preventie... en daar nadrukkelijk het publiek bij te betrekken. En de oudste inwoner van Nederland wordt vandaag 111. Mevrouw Egbertje Lutscher de Vries werd geboren in 1902 in Uffelte in Drenthe. Ze woont in een zorgcentrum in Havelte. Daar viert ze haar verjaardag met familie en medebewoners. En dat zijn de hoofdpunten. Over het weer naar weerplaza.nl. Ben Langkamp, goedemorgen. Goedemorgen Marcel. Zeg het maar, wat wordt het vandaag? Ja, iedereen zit er denk ik wel op te wachten. Uh, het wordt uh, vandaag echt een uh, prachtige dag. De dag begint overal met uh, vrijwel overal zonneschijn. En uh, in de loop van de dag komen er wel wat sluierwolken over naar het zuiden opzetten. Maar tot de avond blijft het gewoon overal droog. En het wordt een zeer zachte dag voor oktober. Het wordt 18 tot 22 ja. graden. Dus we kunnen zelfs naar het strand. Wel staat er een stevige zuidelijke wind. Die is matig. En dan is vrij krachtig. Kracht 3 tot 5. En vanavond dan is de paraplu wel weer nodig. Want de volgende vanuit het zuiden een aantal buien. Mogelijk met onweer. Ja, windscherpje dus nog op het strand. En dan morgen is het ook niet meer zo warm, hè? Denk ik mijn. Nee, maar het gaat wel wat geleidelijker omlaag. Het is niet dat we morgen gelijk 12 graden hebben. Het wordt morgen 17 tot 19 graden. Maar wel in de middag een aantal buien. Ben Langkamp bij Weerplaza. Dankjewel. je wel. Ondertussen op de Nederlandse snelweg, ik dus uh, ik ben niet echt wild enthousiast over deze ochtend <laughs> Wat dan? Stel. Veel ongelukken. Oh, okay. uh, ik wilde net gaan zeggen uh, aan het intro dat het bij Amsterdam het eigenlijk allemaal vlotjes verliep. Nou, dat was uh, helaas een tekst. Dat had je die... niet moeten zeggen. Nee, die kan ik weggooien. Er is <laughs> dus een ongeluk gebeurd op de a 10 ring Oost. Tussen Nieuwendam en Watergasmeer. 4 kilometer. De linker nog is dicht. Daardoor loopt het uiteraard dan ook weer vast op de A1 naar Amsterdam. Problemen zitten bij Rotterdam op de A15. Vanaf Goorkem naar Rotterdam. Allereerst een ongeluk bij Papendrecht. 3 kilometer. Daar is de reis de rijstrook dicht. Een stukje verderop staat het daar, acht kilometer tussen Papendrecht en rotterdam IJsselmonde. Dat is een behoorlijk ongeluk, met een vrachtauto en meerdere personenauto's. Drie rijstroken zijn dicht en die blijven waarschijnlijk afgesloten tot rond kwart over acht. Zorgt ook voor file op de A16 Breda richting Rotterdam. 8 kilometer voor het knooppunt Ridderkerk. Een verkeer wat nu nog bij knooppunt Deil zit en onderweg is naar Rotterdam. Dat kan dus overwegen om om te gaan rijden. Dat kan dan via Utrecht over de A2 en de A12. Dank je wel. Kees Kwaks. Um, en zo dadelijk. er zijn hier en daar signalen voor een economische opleving. Maar ja, voor steeds meer mensen is de maandelijkse hypotheek toch nog niet langer op te brengen. Hoort u zo meer over. Werknemers met een collectieve zorgverzekering profiteren bij CZ van een scherpe premie en extra ruime vergoedingen. Dat is bij veel HR-managers wel bekend. Minder bekend is dat bedrijven ook zelf van de collectieve zorgverzekering kunnen profiteren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 Dat doen ze ook tijdelijke opslag bij uw verbouwing erkendeverhuizers.nl Vijf over half 8. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio Injournaal. Amerikaanse president Obama heeft zijn Franse ambtgenoot Hollande... maar even gebeld. Allemaal om de boosheid te sussen over de afluisterpraktijken van de NSA. Want in een maand tijd zou de Amerikaanse inlichtingendienst... maar liefst 70,3 miljoen telefoontjes hebben onderschept in Frankrijk. Ron Denker in Parijs. Ron, goedemorgen. Goedemorgen. De presidenten spraken elkaar gisteravond laat... Denk je, is het een lastig gesprek geweest tussen beiden? Ongetwijfeld. Uh, kijk, helaas konden wij die gesprekken niet afluisteren. Dus we <laughs> moeten het doen met... Uh... De communique is na afloop en daaruit kun je wel zien... dat het een ongemakkelijk gesprek moet zijn geweest. Het initiatief lag bij Obama... die uiteraard geïnformeerd was over de commotie... die in Frankrijk is ontstaan na de onthulling in Le Monde. Uh, hij heeft geprobeerd Hollande te kalmeren... maar de Franse president van zijn kant sprak zijn diepe afkeuring uit. noemde het onacceptabel, blijkt uit het communiqué van het Elysée. Het komt niet vaak voor dat president Hollande... zulke sterke woorden gebruikt in een gesprek met een bondgenoot... en dat dan ook naar buiten brengt. Maar de onthulling in Le Monde waren kennelijk aanleiding om dat gevoel van de president ook naar buiten te brengen. Vraag is rond: kunnen ze samen weer door één deur en hoe, hoe gaan ze samen dan verder? Ja, dat is wel de intentie, althans van de Amerikanen, om ermee verder te gaan. Hè. President Obama heeft tegen Hollande gezegd dat de Verenigde Staten, na al die onrust die is ontstaan over de NSA, nu ook zelf aan het kijken zijn of de manier van informatie verzamelen niet aangepast moet worden. Dat er een betere mix moet komen tussen. Aan de ene kant bescherming van de Amerikaanse veiligheidsbelangen... en ook aan de andere kant de privacy van burgers, van Franse staatsburgers bijvoorbeeld. Obama zei ook dat de berichten in de media niet helemaal juist waren. Dus uh, stap één in ongetwijfeld een moeizaam proces van verzoening... is dat de Amerikanen eerst maar eens precies uit de doeken gaan doen... op welke manier ze in Frankrijk afluisteren. En dat hebben ze beloofd te zullen gaan doen de komende maanden. Mm, nou, ben benieuwd of daar de bovenste steen uh, bovenkomt. Onze steen bovenkomt. <laughs> Laat ik het zo maar formuleren. De Amerikaanse minister Kerry was voor iets anders in Parijs. Is hij nog aangesproken op uh, deze spionagezaak? Nou, hij begon er zelf maar over, uh, Lara. Nog voordat hij uh, vandaag uh, eigenlijk die afspraak heeft in Parijs. Uh, Kerry hamerde op een, uh, op een vertrouwd aanbeeld. Namelijk dat Frankrijk Amerika's oudste bondgenoot is. Zoals hij ook al eerder heeft gezegd, hè. Het opvallende is namelijk dat Kerry vandaag uh, op dit moment zelfs al in Parijs is om uh, onder meer te praten over de oorlog in Syrië. Een ander terrein waar Frankrijk en Amerika zich uh, niet zo heel lang geleden nog zij aan zij uh, bevonden. Hè. Toen Hollande en Obama op het punt stonden om gezamenlijke militaire actie te beginnen in Syrië. Toen zei Kerry precies hetzelfde. Nog geen 24 uur daarna besloot Obama af te zien van die militaire actie. Tot verbazing van, uh, ja, zoals hij dan zegt, hun oudste bondgenoot. Dank je wel. Ron Linker vanuit Parijs. Ga naar de sport. Filip Koken, goedemorgen. Goedemorgen. Gert-Jan van Beek heeft een nieuwe ploeg. Althans, ze melden Duitse media een paar weken geleden ontslagen bij AZ. Maar nu al richting FC Nürnberg in Bayern. Is dat een goede stap voor hem? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat de Duitse competitie, Gert-Jan, heel goed zal liggen. En als je de Duitse media mag gelopen, geloven, hebben ze zo'n brullend oermens met een knuppel binnengehaald. Want <laughs> hij wordt omschreven daar als een disciplinesfanatiker en een hoend. Ja, kennelijk heeft uh, die ploeg dat momenteel nodig. Maar het is wel een hele mooie club, hoor. Het is een grote club, een traditionsverein, zoals ze dat daar noemen. Met een enorme aanhang. Ja, ik denk dat hij met die spelers wel goed overweg zou kunnen. Want die spelers over het algemeen in de Duitse competitie die houden wel van een beetje een autoritaire aanpak. Dat, dat zijn ze gewend. Maar ja, hij moet ook overweg daar met, met het bestuur van de club... en met de, de, de mensen die het daarvoor het zeggen hebben. Een sterke man heet daar Bart, Martin Bader. En dat is de sportdirector. En dat is dan iemand die vroeger een sportmarketingbureau heeft geleid. En echt een sterke man... Ja, dat mag dan niet botsen met Gretjan, want dan ligt hij zo buiten. Maar ik denk in eerste aanleg dat, dat, dat, dat het een hele goede club is voor Gretjan. Ideaal instapmoment. Nuremberg staat 16e in de Bundesliga, heeft nog niet gewonnen. Het kan alleen maar beter gaan. Ja, ze weten dus wat ze in huis halen. En vanavond speelt Ajax in de Champions League in Glasgow tegen Celtic. Filip, wat zijn de kansen? Hoe schat jij ze in voor Ajax? Ja, toch wel heel goed. Zolang de spelers van Ajax maar niet uh, hun hoofd verliezen. Hè. Het kan daar een hectisch sfeertje worden. Enorm veel toeschouwers. Alleen maar kabalen je hoofd. Je kunt elkaar niet verstaan op het veld. Ja, dat zijn ze in de Nederlandse competitie niet zo gewend. Niet in die mate. Ja, en dan wil het wel eens zijn dat spelers die dat niet zo gewend zijn, dat ze dan zich laten provoceren door spelers van Celtic. Die dat dan wel gewend zijn. En dat ze dan tegen een rode kaart oplopen of zo. Een dommigheidje. Als ze daar maar niet uh, instinken, dan maken ze een hele goede kans. Want voetballend zijn ze wel uh, beter kunnen ze een balletje laten rondgaan... en kunnen ze wel Celtic een beetje gek gaan tikken... als tenminste Ajax zelf ook een beetje in vorm is. En de statistieken hebben ze aan hun kans... want de laatste vijf keer dat Ajax meedeed in de Champions League... konden ze de eerste twee wedstrijden niet winnen... En wonnen ze altijd de derde wedstrijd. Nou, dat zou dit jaar dus ook hm. wel eens kunnen. Nou, we dat hopen. Dan de judo-bond nog even. Die wil dat de toppers, judo-toppers... vanaf 2014 afscheid gaan nemen van hun individuele coaches. En dan alleen nog maar met de bondscoaches gaan werken. Ik hoorde een judoka die daar helemaal niet blij mee is. Die dat ook niet zegt te pikken. Is er onrust. Ja, maar dit zijn wel golfbewegingen die in dat judo-wereldje, dat nogal tumultueus is, dat het altijd weer terugkomt. Die clubcoaches die noemen dat een slechte zaak. Er werd zelfs gesproken over een dictatuur. Dat ja, komt allemaal omdat er een nieuwe technisch directeur er is. Ben Sonnemand, slimme man overigens. heeft ook al een tijd in het bedrijfsleven gewerkt. Die heeft een nieuwe functie. Die heeft wat in het buitenland rondgekeken. In Frankrijk en Japan, waar ze het ook zo doen. Die heeft een eigen plan geschreven. En die wil dat al die sterke judokas in het land centraal gaan trainen. Bijvoorbeeld in Pagendal of in Amsterdam. Ja, die clubcoaches zijn er natuurlijk op tegen. Die hebben allemaal hun eigen uh, vertrouwensband met hun pupil. Die willen ze bij de club houden en daar sterker maken. Maar hij zegt, als ze nou met elkaar trainen samen, dan worden ze sterker. Want ze trainen ze ook tegen sterkere tegenstanders. Ja, dat is ook een visie. Ja, en uiteindelijk zal allemaal in Rio de Janeiro wel blijken uh, wie gelijk heeft. Want het gaat allemaal om het aantal medailles. En daarop word je ook afgerekend in het judo. Ja, en de, de judoka's zullen uiteindelijk toch wel eieren voor hun geld gaan kiezen... en dan niet voor hun eigen clubcoach met wie ze die band hebben... want ze willen toch naar die grote toernooien toe. En daarvoor kan alleen maar de eurobond uh, zorgen in ja. Katu Sondermans. En dan zullen ze wel moeten. Filip Koker, dankjewel, tot morgen. Duizenden mensen hebben gebeld met informatie over dat blonde meisje... dat bij Roma's in Griekenland woonde. Hoort u zo En af? NOS weerhoofd? Radio 1 Journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Ja, en dan hoort het al. Steeds meer mensen met een eigen huis hebben problemen met het betalen van hun maandelijkse hypotheeklasten. Blijkt het halfjaarlijkse hypotheekbarometer van het bureau kredietregistratie, het BKR. De afgelopen half jaar zijn er bijna 10.000 bijgekomen en in totaal zijn er nu 91.000 mensen die er moeite mee hebben. Peter Hermsen van het BKR, goedemorgen. Goedemorgen. En waar zit hem de stijging vooral in? Uh, de stijging, stijging zit hem vooral uh, ja, natuurlijk in het aantal mensen wat er gewoon bij komt. Um, uh, en dat heeft vooral te maken met uh, uh, uh, ja, tot de oplopende werkloosheid. En veroorzaakt um, dus ook uh, uh, echt scheidingen. Hmm. Die misschien wel weer veroorzaakt worden door de werkloosheid. Maar daar gaat u niet over, hè, ja, dat zou. Ja. <laughs> um, nou is dit ook een tijd van nuances. Hè? We hoorden eerder al dat bijvoorbeeld de werkloosheid uh, minder snel stijgt. Hoe is, hoe is dat met het aantal mensen dat in de problemen is gekomen? Ja, dat zit eigenlijk precies hetzelfde in elkaar. Uh, we zien al twee jaar lang een, uh, een stijgende lijn, een lijn die alsmaar oploopt. Um, nou, zoals u zelf al aangaf, er komen ook 10.000 mensen bij over het afgelopen half jaar. Maar we zien in zekere zin toch een klein lichtpuntje. Die stijging die neemt een klein beetje af. Okay. Waar die het, uh, uh, het afgelopen half jaar 12% uh, was, was die het half jaar daarvoor 13%. Uh, we zouden kunnen spreken van een klein lichtpuntje, maar we willen zeker niet zeggen dat daar al mee een, uh, daarmee al gelijk een trendbreuk is ingezet. Wat, wat kunt u zeggen over die groep mensen met een betalingsachtige stand? Is dat, is dat een vaste groep? Nee, dat is een, een groep uh, die wisselt. Uh, er komen mensen uh, bij natuurlijk die in de problemen komen en er gaan mensen uit. Van de mensen die er het afgelopen half jaar, die 10.000 dus, die erbij uh, gekomen zijn, daarvan uh, zijn er 16.000 uh, nieuw en 6.000 mensen die hun achterstand hebben weten in te lopen of waarvan het hypotheekcontract beëindigd is. Maar zijn het ook verschillende sociale klassen? Um, dat, daar hebben we geen onderzoek naar gedaan. Daar hebben we ook geen cijfers over. Uh, dus dat kan ik u niet vertellen. Wat ik wel weet is dat er uh, vanuit de schuldhulpverlening... wel steeds meer aangegeven wordt... dat um, ja, de problemen zich eigenlijk door alle sociale klassen heen uh, uh, ja, voorkomen. En steeds um, minder uh, alleen in bepaalde sectoren zitten. Ja, behalve dat het altijd om mensen gaat... die kennelijk genoeg geld verdienen dat, dat ze hun huis kunnen kopen. Maar het gaat om een hypotheek. Um, ja, precies. Um, wanneer spreekt u van een um, betalingsachterstand? Hoeveel maanden heb je dan niet um, ja, aan de bank betaald? Over, dan heb je het over uh, vier maanden niet betalen. Dus hypotheekverstrekkers registreren een achterstand als mensen uh, 120 dagen aaneengesloten hun uh, hypotheeklasten niet betaald hebben. Maar daar komen daar toch ook boetes bij van de bank? Um, dat zou kunnen, um, dat weet ik niet. Dat zou je eigenlijk even aan de bank moeten vragen. Ja. Um, nou, ik wou maar zeggen, dan, dan stapelen de problemen zich wel op voor mensen. Ja, dat is natuurlijk wel wat gebeurt. Uh, hetzelfde gebeurt ook als je betalingsproblemen hebt... en een inkassobureau uh, gaat je benaderen. Dan komen er ook vaak problemen bij, ja. of betalingsconsequenties uh, bij. Ja, wat raadt u de mensen aan die dreigen in dit soort uh, problemen te komen? Um, wat wij mensen aanraden, ze zijn natuurlijk in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor hun financiële situatie. Uh, in de praktijk blijkt dat best een lastige opdracht, zeker als het de economische tij een beetje tegen zit. Wat mensen kunnen doen is vooral zelf uh, serieus naar hun financiële situatie kijken, die inzichtelijk maken, uh, geen onverantwoorde risico's nemen. Zich niet te laten verleiden door uh, allerlei aanbiedingen en de omgeving, uh, of mee te willen doen met de omgeving. Ja, en gaat het mis, uh, steek dan niet je kop in het zand, onderneem actie. En uh, schakel een deskundige in, zoek bijvoorbeeld hulp bij het Nibud... of neem contact op met de bank om de, de problemen op te lossen. Ja. En wil de bank dan wel meewerken? Um, ik, ik hoor steeds meer signalen dat banken daar zelf ook erg veel aan doen... om uh, mensen te helpen en uh, uit de problemen te komen. Goed. Peter Germsen van het bureau kredietregistratie. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Ja, wij hebben te maken met een wat ontevreden case Kwaks... Ja, en niet alleen ontevreden Kees Ik denk ook heel veel ontevreden automobilisten. Die dachten: van nou ja, als, ik als je zie, dat moet er kunnen even ja. ja, nee, deze spits is omzeep geholpen door heel veel ongelukken. De A10, de Ring Oost bij Amsterdam. Tussen Nieuwendam en Watergasmeer. 6 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Zo'n ongeluk met een motorrijder. Dus dat gaat wel even duren, denk ik. Op de A12, Arnhem-Utrecht. Een aanrijdende beknoopt met Grijzoord. 3 kilometer file. Daar zijn twee rijstroken dicht. Nou, de spits begon natuurlijk al met die problemen op de A15 naar Rotterdam. Die duren nog altijd voort. 7 tussen Hardingsveld, Griesenam en Papendrecht. Daar is de rechter rijstrook dicht. En daarna aansluitende 8 kilometer via naar Europoort... vanaf Papendrecht tot IJsselmonde. De vrachtauto staat inmiddels op de spitstrook, maar er zijn nog twee auto's die geborgen moeten worden. Kortom, de drie rijstroken zijn nog gewoon dicht en daar blijven ze nog wel even. Op de A16 vielen rijden daardoor vanuit Breda naar Rotterdam, 8 kilometer verknopt met Ridderkerk. En een aanrijding is erbij gekomen op de A50 Arnhem richting Apeldoorn, bij de Afrit Schaarsbergen nu 2 kilometer. En daar zijn twee rijstroken dicht. In Griekenland is een Roma-echtpaar aangeklaagd... ...wegens ontvoering en illegale adoptie. De Roma-Sygeuners hadden een blond meisje in huis... ...dat helemaal niet op hen leek. Het was ook niet hun eigen dochter. Het heet Maria, het meisje. En beide ouders, of niet ouders... ...die moeten het proces nu in de gevangenis gaan afwachten. Ik heb contact met Griekenland, met en Conny Keze. Conny, ze moesten gisteren voorkomen. Wat hebben ze verklaard over de aanwezigheid van dat meisje in hun huis... Nou, ze hebben in ieder geval uh, in alle toonaarden ontkend dat ze dat meisje ontvoerd hebben. Uh, het probleem is dat ze in het begin tegenover de politie uh, verschillende verhalen hebben verteld. Maar gisteren voor de rechter uh, hebben ze volgehouden dat het meisje, uh, weliswaar illegaal... Uh, dat ze die hadden geadopteerd van een Bulgaarse moeder en haar vriend of man. Uh, en die hadden een tijdje bij hun in het, uh, in het kamp gewoond. Hmm. En zou dat verhaal waar kunnen zijn, Connie? Nou, er zijn natuurlijk wel geva uh, gevallen uh, bekend... van kinderen uh, die vanuit Bulgarije of Roemenië, Albanië ook... andere landen uh, uh, worden geadopteerd hier... of zelfs worden, worden verkocht. Vaak komen die kinderen uh, ja, in het bedelcircuit terecht. Dat, dat zie je hier nog wel eens in Griekenland... bijvoorbeeld bij de verkeerslichten. Daar worden ze dus ook de verkeerslichten kinderen genoemd. Maar dit, dit roma echtpaar uh, heeft zelf vier kinderen... maar ze hadden er veertien aangegeven in verschillende gemeenten. Waarschijnlijk om, om bijstand te krijgen of andere toeslagen. En wat nu blijkt, is dat het hier in Griekenland heel makkelijk is... om een kind aan te geven bij de burgerlijke stand... als het niet in het ziekenhuis uh, is geboren. Uh, eigenlijk hoef je alleen maar twee getuigen mee te nemen. Na, na, na dit voorval uh, ja, is er natuurlijk een hevige discussie ontstaan over de wet... en dat die uh, eigenlijk wel verscherpt moet worden. Nu is natuurlijk de vraag, wie is dat meisje? Wie is Max? Uh, Maria. Is er al ja. enige duidelijkheid over? Nee, dat weten we nog niet. Er zijn inmiddels duizenden telefoontjes uit de hele wereld binnengekomen... van ouders met vermiste kinderen. Uh, het schijnt dat het al tegen de 10.000 loopt. Nou, inmiddels zijn er wel een paar gevallen die serieus worden genomen. En hun gegevens worden nu vergeleken met die van Maria... door DNA-onderzoek. Hmm. Zijn er trouwens veel roma en Geuners in Griekenland? Weet je dat, Con? Uh, nou, naar schatting, uh, omdat uh, ja, Roma over het algemeen reizen. Uh, zijn het er tussen de 250.000 en 300.000. Uh, de meeste van hen zijn Griekse Roma. Maar er zijn ook Bulgaarse, Roemeense, Albanese uh, Roma. Die leven over het algemeen in kampen. Uh, in erbarmelijke toestanden, moet ik zeggen. Uh, en zoals ook in andere Europese landen worden ze weggehouden uit de samenleving. Kinderen mogen bijvoorbeeld niet naar gewone scholen. Scholen. Er is in sommige gemeenten uh, de laatste jaren wel geprobeerd om ze te integreren, om hun situatie te verbeteren. Maar over het algemeen worden ze met de nek aangekeken en gediscrimineerd. Corny Keijzer vanuit Athene. Dankjewel, Connie. Elke werkdag wakker worden uit het NOS Radio 1-toenaal. Like you van James Morrison. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. De huisarts uit Tuitje Horen die onlangs zelfmoord pleegde, nadat hij door de politie van zijn bed was gelicht, nadat een patiënt van hem was overleden, handelde volgens het AMC buitensporig en bewust normoverschrijdend. Dat schrijft het ziekenhuis in een brief aan alle aangesloten huisartsen. Het staat in de Volkskrant. Een co assistenten die met de huisarts werkte meldde dat hij zoveel morfine toediende dat een terminale patiënt overleed. Dat mag niet en dus kreeg de arts de inspectie op zijn dak. Hij pleegde dus later zelfmoord. Verschillende artsen stopten met de begeleiding van co-assistenten van het AMC uit onvrede met de werkwijze van de inspectie. Met de brief hoopt het ziekenhuis het vertrouwen terug te winnen. Trouw opent met een nieuw wapen van Assad... in de aanhoudende burgeroorlog in Syrië. De Syrische bevolking werd al beschoten, gebombardeerd... en met chemische wapens bestookt. En nu kampt die bevolking ook nog eens met een ander dodelijk wapen... in de burgeroorlog, namelijk uithongering. Bewoners in een voorstad van Damaskus... smeken in een open brief aan de internationale gemeenschap om hulp. Een verslaggever van het Algemeen Dagblad... is in de Roemeense gevangenis langs geweest... bij een van de verdachten van de schilderijenroof... uit de Rotterdamse kunsthal... Die gevangenis wordt in de krant De Hel van Roemenië genoemd. En de verdachte bekent in de krant De Diefstal. Maar, zegt hij, ik dacht dat het om replica's ging. Zo slecht was de beveiliging van het museum. En ook vertelt hij dat de kunstroof de grootste vergissing van zijn leven is geweest. De PVV moet een gewone ledenpartij worden. Bij een partij die zo groot lijkt te worden... past het niet dat maar één man de touwtjes in handen heeft. Dat zegt Kamerlid Louis Bontes... die vorige week uit het fractiebestuur van de partij stapte. Hij zegt het in de Telegraaf. Niets ten nadelen van Geert... Maar met een partij die misschien wel 35 zetels gaat halen... moet je wel controle hebben, al dus Bontes. Wat Geert Wilders vindt van het plan van Bontes moeten we naar gissen. Wilders geeft in de krant in ieder geval geen reactie. Nee, niet op dit voorstel, hij reageert wel op de Zwarte Piet-discussie. Quote van Wilders, het ziekelijk links van politiek correcte multicultiegeesten. En eindelijk is er ook weer eens wat positief nieuws over de bouwsector in het Algemeen Dagblad. Voor het eerst in lange tijd is het aantal faillissementen in de bouw gedaald met 4% om precies te zijn. Het gaat volgens het AD ook ietsje beter met verkopers van keukens, verhuisbedrijven, met makelaars, hypotheekadviseurs en met architecten. In de Belgische krant De Standaard zegt Renault adieu tegen de cd-speler. Renault wuift die cd-speler definitief uit, meldt de krant. De cd-speler werd al langer niet meer standaard meegeleverd... maar kan nu ook niet meer als optie worden gekocht. Muziek in een Renault moet u straks luisteren via USB of via een iPod. Zou wel fijn zijn als de auto een keer connected wordt... dat we het via internet kunnen. Nou ja, in de Volkskrant een hele aardige foto. Een foto van een buitenzwembad um, in het... Run in het Brabantse Drunen. Aan de rand van het zwembad geen kinderen of vrouwen in badpak, maar uh, vissers. Ja, ziet er een beetje komisch uit. De eigenaar van het bad gooide een paar karpers erin... om zo wat bij te verdienen in de wintermaanden. En de vissers zijn daar heel blij mee. Je geluidt niet op hoe we bek en de kleren blijven zuiver. Al dus een van de hengelaars. Jij komt daar vandaan in of niet? In nee. Oh. Niet. Nog ja, even naar een bericht. Natuurlijk Op de website van het AD. Een kerkhof in de Amerikaanse staat Ohio... heeft de nabestaande van een eerder dit jaar overleden vrouw... namelijk gevraagd een grafmonument te verwijderen. Omdat het bestaat uit twee grote Spongebob-beelden. De zerk zou detoneren met het historische landschappelijke karakter... van het kerkhof. Het tweedelige grafmonument de op 22-jarige leeftijd overleden. Kimberly Walker werd 10 oktober geplaatst... op de Spring Grove Kerkhof in Cincinnati. Begraafplaatsdirecteur Gary Freitag zegt... dat de medewerker die destijds toestemming verleende voor plaatsing... een beoordelingsfout heeft gemaakt. Ja, nou nog iets van onze eigen website, nos.nl. Twee Amerikaanse scoutingleiders... die een miljoen jaren oude rotspartij vernielden... zijn uit hun functie gezet. Volgens de Boy Scouts past dat gedrag... niet. Niet bij de organisatie. De twee mannen trokken en duwden net zo lang aan een rotspartij tot de stenen loskwamen en wegrolden. Er was internationale verantwoording over de zaak, omdat de mannen zichzelf bij hun actie namelijk ook nog hadden gefilmd. Ja, dat doen mensen tegenwoordig. Uh, kan Europa een vuist maken tegen de afluisterpraktijken van NRC? hoort er zo dadelijk meer over. Blijft u ons afluisteren? Graag op radio 1. is voetbal op Radio 1, vanavond om half negen in de Champions League. Dat is de eerste keer dat Ajax serieus voor gevaar zorgt. Celtic, Ajax. Draait en kapt en schiet, en schiet er al in het doel. Hij schiet hem erin, zit. De Champions League, vanavond in Langste Lijn, om half negen. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Doet u ook mee aan de Tiendaagse?